Tom Sawyer en zijn avonturen. Dit is het verhaal van een jonge jongen. Zijn naam was Tom Sawyer. Tom leefde met zijn tante Polly in een kleine stad. Tante Polly was een goed persoon. Ze hield van Tom en wilde alleen maar goeds voor hem. Maar Tom was een ondeugende jongen. Tom, wakker worden. Je komt te laat voor school. Uh, weet je het niet? Geen school vandaag. Meneer Snuggles verloor zijn vader. Oh, jeetje, is dat zo? Arme meneer Snuggles. Eh, uh, hallo, meneer Snuggles. Oh, het spijt me erg om te horen over je vader. Mogen zijn ziel, eh, uh, wat? Wandelen? Oh, dat is mooi. Het... Het is goed voor hem. We zouden allemaal meer moeten gaan wandelen. Aha, oké okay, meneer Snuggles. Het spijt me dat ik je gestoord heb. Tot ziens. Wat is er gebeurd? Oh jij. Hoe kun je zo'n leugen nu vertellen? Mr. Snuggles vader is niet dood. Hij is prima in orde. Nou, ik had nooit gezegd dat hij dood was. Ik zei alleen dat hij hem verloren had. Nou, dan zullen ze hem wel gevonden hebben. <laughs> oh, wat moet ik toch doen met deze jongen? Het is zo'n prachtige dag. Wie wil er nu naar school gaan met dit mooie weer? Het zou zo makkelijk zijn als er geen tante Polly was die me tegenhield om dingen te gaan doen. Ik weet het. Ik ga wel spelen met Huck en later naar huis gaan. Tante Polly zou er nooit achter komen dat ik niet naar school ben gegaan. Oh, Tom Sawyer, waar is je tante Polly? Je kan niet zomaar het huis van je tante verlaten. Wie zal je nu van mij kunnen redden? Ryan Reynolds. Denk je dat ik me ooit voor jou zou verstoppen? Hoi, <laughs> hey, wat is er aan de hand? Stop met vechten, jullie doen elkaar pijn. Oh nee, mijn uniform is helemaal smerig. Tante Polly zal nu weten dat ik niet naar school ben gegaan. Wat moet ik nu doen? Zachtjes. Rustig. Tom! Ik weet dat jij het bent. Denk je niet dat ik je zal straffen voor het missen van school en het vechten met Ryan Reynolds? Jij stoute kleine jongen. Je gaat dit hek maar schilderen dit weekend. Er wordt niets gespeeld. Maar hij begon het. Wees nu stil, Tom. Je gaat dit hek schilderen. Duidelijk? Ja, tante Polly. Toen het weekend werd, keek Tom naar het hek en was geschokt. Wat? Moet ik dit allemaal schilderen? Nee. Ik wil gaan knikkeren en boefje spelen. Ah, dit is niet goed. Daarom vind ik Hugs leven leuker dan de mijne. Hij heeft geen ouders en niemand om hem te straffen. Nu wat zal ik gaan doen? Maar Tom was een slimme jongen. Hij had een idee. La, la, la, la, la, la, la. Wacht. Misschien is dit hier beter. Uh, wat is er gebeurd, Tom? Weer straf gekregen? La, la, la, la, la, la, la, la. We praten met je, Tom. Tom. Oh, eh, uh, hoi jongens. Sorry, ik was bezig met mijn kunst hier. Waarom ben je zo blij om straf te krijgen? Wat? Gestraft? Dit is echt geen straf. Hoeveel jongens zie je schilderen? Deze stad heeft wat kleur nodig. Dus ik heb de taak op me genomen om de stad te versieren. Ik begin met dit hek. Jullie kunnen allemaal gaan en spelen met jullie knikkers. Ik? Ik ben een artiest. Dit is zo leuk om te doen. La, la, la, la, la. Ik wil ook een artiest zijn. Laat het mij proberen. Ah, uh, ik weet het niet. Niet iedereen kan een artiest zijn. O, oh, kom op, Tom. We zijn je vrienden, toch? Laat het ons proberen. Maar dit is heel belangrijk werk. Je zult me moeten betalen om jullie mee te laten doen. Tom's vrienden twijfelden geen seconde en gaven hem hun speelgoed en chocolade... zodat zij mochten schilderen. Meer en meer jongens kwamen. En al snel was het hele hek klaar. Zie je, iedereen wil iets nutters kunnen doen. Het maakt ze niet eens uit iets stoms te doen zoals een hek schilderen. <lacht> oh jee! Heb je dit allemaal in een paar uur gedaan? Ja, tante Polly. Je weet niet hoe hard ik gewerkt heb aan dit hek. Foi, ik ben zo moe. Dus kan ik nu gaan spelen? Eh, uh, ja, dat denk ik. Ah, ik vraag me af hoe hij dit gedaan heeft. Hey, Huck. Hey, Phil. Luister, ik heb een nieuwe plek voor ons gevonden om te spelen. Niemand daar zou ons vragen naar school te gaan of naar huis te komen voor zonsondergang. Echt waar? Waar is het? Het is op het eiland aan de andere kant van de rivier. Oh wauw, maar mijn moeder zal het nooit goed vinden als ik daar naartoe ga. Ik zou willen dat ik haar niet altijd alles zou moeten vertellen. Nou doe het dan niet dan. Laten we het niemand zeggen. We zijn groot genoeg om op onszelf te letten. De drie vrienden gingen akkoord en vertrokken naar het eiland op een vlot. Dat was wat ze altijd al wilden. Niemand die hen tegenhield ergens heen te gaan of om iets te doen. Ze speelden en speelden zoveel ze wilden. In het begin aten ze fruit en rauwe groenten. Mmm, dit is heerlijk. Waarom koken ze deze? Wat een tijdsverspilling. Mee eens, als iedereen nu maar de is aten zoals ze waren, dat zal veel tijd schelen. Als iedereen maar zo slim was als wij. Maar na een paar dagen te hebben gespeeld en rauw eten te hebben gegeten. Oh, mijn buik doet pijn. Ik voel me zo ongemakkelijk. Oogh. Uh, ik ben duizelig. Wat gebeurt er met ons? Ik voel me ook niet zo lekker. Ik zou willen dat jullie ouders hier waren. Ze wisten wel wat ze moesten doen. Mee eens. Ik mis tante Polly. Waarom komt niemand hier naar ons zoeken? Maakt het ze niet uit? Weet je niet meer... We hebben het niemand verteld. Ze weten niet dat we hier zijn. Oh ja, ik weet het weer. Omdat we groot genoeg zijn om op onszelf te letten. Hoe stom van ons. Je hebt helemaal gelijk daarover. We zijn zo stom. Ik dacht dat het leuk zou zijn om te leven zoals jij, Huck. Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld. Er was altijd wel iemand die voor me zorgde in het dorp. Wat doen we nu, jongens? Wacht, geen paniek. We kunnen nog steeds teruggaan, toch? Ik zeg dat een van ons moet gaan en moet kijken wat er aan de hand is in het dorp. Ik ga niet alleen op dat vlot. Wat nu als ik omkiep? Omdat ik het had voorgesteld, zal ik het doen. Ik zal gaan en kijken of er eigenlijk iemand ons mist daar. Tom zei tot ziens aan zijn vrienden en vertrok naar het dorp. Toen hij de kust bereikte, hoorde hij enkele mensen praten. Toen hij dichterbij kwam, zag hij tante Polly en de moeder van Phil huilen. Oh, mijn kind! Oh, mijn kind! Oh, mijn kind! Oh, mijn kind! Het is al dagen... Het heeft geen nut om nog langer te wachten. We hebben al tientallen schepen gestuurd om te zoeken. Er kan nog maar één enkele verklaring zijn. We zijn in de rivier gebleven. We moeten dit lot accepteren. Misschien vinden we ze nooit meer. We moeten een begrafenis regelen en een herdenking houden voor alle drie. Het is onze schuld. We hadden voorzichtiger moeten zijn. Tom Hurk, Phil. Ze waren zulke goede jongens. Ze waren nog maar kinderen. Oh nee. Wat hebben we gedaan? Ik moet snel terugkeren. Wat is er gebeurd, Tom? Mist iemand ons al? Ja, Tom. Hoe ging het met mijn moeder? Phil, je moeder mist ons heel erg. En dat doet ook tante Polly. En dat doet ook het hele dorp. Ze denken dat we verdronken zijn. Ze gaan een begrafenis voor ons houden. Ze hebben tientallen boten gestuurd om naar ons te zoeken. Oh, ik voel me verschrikkelijk. Ja, het verbaast me niks dat mijn moeder denkt dat we onvoorzichtig zijn. We hebben ze pijn gedaan. Ja, tante Polly zou me nooit zo achterlaten. Onze ouders weten dat wij net zoveel over hen zorgen maken als zij zorgen maken over ons... Ze houden zoveel van ons. Ik voel me zo schuldig. Ik ook. Ik ook. Jongens, we moeten teruggaan. Ik mis het dorp. Oh, bedenk je wat er zou gebeuren als ze erachter komen wat we gedaan hebben. Wacht, ze hoeven het niet te weten. We gaan gewoon zeggen dat we in de rivier gevallen zijn... en het water ons naar het eiland gebracht heeft... en we een vlot gebouwd hebben om terug te komen. Eh, uh, Het zijn jouw ouders. Ze weten niet dat je een vlot kan bouwen. We moeten het proberen. Beter dat om te vertellen dan dat we alleen aan onszelf dachten... en onverantwoordelijk waren, toch? Wacht, morgen is de begrafenis. Laten we gaan en ze allemaal verrassen. Oh ja, dat vind ik een goed plan Ik vind het ook een goed plan Ik ben niet egoïstisch en onverantwoordelijk De rivier is dat Gelukkig kan de rivier niet praten Mogen ze rusten in vrede Waar waren jullie allemaal? We waren zo bezorgd Rivier een rivier maakte een vlot en eil, uh, eiland kwam naar ons toe en we ren, uh, renden. Wat? Stop met praten, Phil! Het spijt ons allemaal heel erg. Wat Phil probeert te zeggen is... Alsjeblieft, haat ons niet. Oh, mijn jongens. Ouders haten hun kinderen nooit. Wat dat toe doet, is dat jullie allemaal veilig thuis zijn. Ja. Heuk, vanaf nu kom je bij mij en Tom wonen. Je bent ook mijn zoon. Vanaf vandaag. Echt? Oh, maar als je alleen wil blijven? Nee, nooit. Ik weet hoe belangrijk ouders zijn. Ik heb mijn hele leven zonder ze geleefd. Dat is waar. Ik kan niet zonder ze leven. Zelfs niet voor een paar dagen. We weten allemaal hoe belangrijk ouders zijn. Het spijt ons heel erg. We houden van jullie allemaal. Wij houden ook van jullie, kinderen.